Jan van der Putten met het NOS Journaal. Maandag begint in het streek voor bepaalde tijd. De leden van FNV Streekvervoer leggen het werk neer omdat er nog steeds geen CAO is... met afspraken over een loonsverhoging en vermindering van de werkdruk. De FNV stelt dat de werkgevers zelf kiezen voor een verharding van de acties in het streekvervoer. Of het streekvervoer vanaf maandag inderdaad praktisch stil komt te liggen is nog niet zeker. Twee verkenners zijn nog bezig om een oplossing te zoeken voor het CAO-conflict. Als de handelsoorlog met de Verenigde Staten uit de hand loopt, zijn er wereldwijd alleen maar verliezers. Zo zal in Nederland de economie minder groeien, verwacht het Centraal Planbureau. Grootste verliezer wordt China, Het exporteert veel meer naar de VS dan het importeert. De handelsoorlog is het gevolg van de importheffingen die president Trump heeft afgekondigd. Hij vindt dat Amerikaanse bedrijven oneerlijk worden behandeld. Een kleine 3000 kinderen zaten vorig jaar in Nederland in de gesloten jeugdzorg. Unicef Nederland denkt dat veel kinderen daar worden geplaatst vanwege de groeiende wachtlijsten in de jongerenhulp. De maatregel om een kind in een gesloten instelling op te nemen noemen Unicef en Defence for Children vaak te drastisch. In de Tweede Kamer zijn de regeringscoalitie en drie linkse oppositiepartijen het bijna eens over een klimaatwet. Kern is dat er over twaalf jaar 49 minder CO2 wordt uitgestoten dan in 1990. Het uiteindelijke doel is een afname met 95 in 2050. Over de klimaatwet wordt door de regeringspartijen onderhandeld met GroenLinks, SP en de PvdA. De gezamenlijke militaire oefening die de VS en Zuid-Korea in augustus zouden houden is geschrapt. President Trump had na de top met de Noord-Koreaanse leider Kim al op het besluit gezinspeeld. Hij noemde de oefeningen duur en provocerend. Japan is teleurgesteld en noemt de oefeningen essentieel voor de veiligheid in Oost-Azië. Het weer, wolkenvelden, in het noorden soms regen of motregen, vanmiddag in het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Er staan geen files.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 Het is het laatste uur van deze sportuitzending. We zijn een uur later begonnen. Dus wat dat er gaat niet zoveel gemist. En het is allemaal onder het kopje. Zandvoort op zaterdag. Wat helemaal geen zaterdag is. Maar zandvoort op zondag. En het is nog gewoon CFM Sport Live. En een, gewone, ken, een gewone. een gewone. Nou ja, En ik ken een presentator. techneut, Die aan de andere kant van, van de tafel staat. Die, die, nou, hij flippert nog net niet. Maar hij is wel een tevreden mens. Want zijn club Schoten heeft vandaag gewonnen. 1 met een, Ja, met 1-4. Van VV in uh, Wervershoofd. Ja, ja, in En uh, we hebben inmiddels ook al de tegenstander voor volgende week zondag. Ja. Um, en dat is niet Tessel geworden. Uh, maar een club uit Amersfoort. APWC. APWC. Nou, dat, dat is uh, voor de Amersfoorters uh, toch uh, billen knijpen, Want ze moeten halen Halem Noord. En, uh, Daar word je nooit blij van. Daar word je nooit blij van. Dus uh, ja, in die zin heeft uh, Schoten het thuisvoordeel. En ik denk dat dat wel, uh, wel erg meegaat. Dat denk ik ook. Ja? Ik denk ook. Ja. Uh, wat denk je zelf, Mordijn zou daar uh, nog best wel wat mensen nog op af gaan komen en die daar aan die kant uh, staan uh, uitbundig mee staan te, ja, ja, te schreeuwen om, uh, om de club naar de tweede klasse te, te helpen. Denk ik wel. Uh, vorige week speelde Schoten thuis tegen Roda en toen kwam er heel veel publiek uit Amstelveen mee. en uh, Volgens mij heb ik al ergens anders gelezen dat bij APWC hetzelfde uh, aan de hand is. Ja, dus, een, dus er komt een hoop uh, publiek er dan mee uit Amersfoort. Maar het is natuurlijk wel een stukje rijden. En de vakantie is begonnen. Dus, uh, of tenminste begonnen. Er zijn nog veel mensen op vakantie, ja. laat ik het zo ja. zeggen. Ja. Uh, maar ik uh, mag toch hopen dat uh, heel voetbalmin in het Haarlem. Uh, uh, ja goed, de Zwanenburg moet er ook nog. Ja. Maar ja, als je dan een voetbalwetstekje nog wil kijken. dan kan je dus of een Zwanenburg of naar Schoten. Dus moet ja. bij allebei die clubs moet dat gewoon. Ja. Uh, moet dat druk zijn. En om. Nou ja goed, uh, ik heb het eigenlijk al verklapt. maar uh, Zwanenburg heeft verloren. Ja. Dus die spelen volgende week de allerlaatste kans op promotie voor de derde klasse. En dat uh, zal uh, een uitwedstrijd worden? Nee, dat is. weet ik nog niet. Dan ga ik zo meteen spieken. Oké, okay, dat, dat weten we nu nog niet. Uh, zo dadelijk ook nog de twee interviews. De twee beloofde interviews die ik zelf heb gemaakt van, van, uh, uit het uh, circuit. Eén uh, is met Ingrid Keur. Uh, een Zandvoortse die samen met haar uh, ploegje dames elk jaar meedoet. En uh, dat uh, is eigenlijk meer de gezelligheid. En de iets wat serieuzere dames uit de uh, Emuiden de dames Kim en Nicky Kramer. want die, die hebben vandaag ook meegedaan. En zij uh, zijn net al ook betiteld door uh, Jurike Exler van uh, Fight Cancer, min of meer de ambassadeurs, ambassadrices van de actie. En uh, ze hebben zelf met een uh, team meegedaan en die is ondersteund door het uh, circuit Zandvoort zelf. Dus dat gaan we zo direct allemaal horen. Nu eerst even een stukje muziek weer, denk ik. Jij valt op mijn maatrooi. Mij... Geschat, Want we komen uit de jungle Ik ben een strijder van je Nu ben jij mijn doe, weet Want we komen uit de jungle Ja we komen uit de jungle Zeg maar waar wil jij heen? als het aan mij ligt bewegen we nu Afrika terug in de jungle We leven duur in de Benelux Zeg maar waar wil jij heen? als het aan mij doen, bewegen we nu Afrika terug in de jungle We leven duur in de Benelux In de jungle we ready te rambo. Nou dat is geen probleem ah, Kalender op de Als we komen dichterbij Schat, blijkt ah, dat goed is toch geen plek voor jou en mij Was ijs, dat ah, in de jungle, nou dat is mooi Misschien ben je eenzaam maar de lucht Kom eens naar me toe en volg mijn plan Samen naar de plek waar niemand bij kan We gaan het vieren, maar die we alle vies om voor een onbehoog we kunnen laten dropen. Avontuurtje in de jungle is goedkoper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 Je wow. Zul je naar me Curaçao, mami, je weet dat ik boek Wat van mij is, is van jou, ik ben de reales troep. true Meestijgen en bij mij blijven Zeg maar wat je wilt, mami, alles kan je krijgen Ik ben je strijder, strijder En als we leven in de jungle, dan ben ik liever je zeiger De jongen maar met de Rotterdam die een beetje spreekt. spreeg ben make you my freaking queen oh. Geld in Nederland, jij valt op mijn imago, mijn eigenschappen. Want we komen uit de jungle, ik ben een strijder van je. Nu ben jij mijn doel. Want we komen uit de jungle, ja, we komen uit de jungle. Zeg maar waar ben jij heen? Als het aan mij is, bewegen we nu Afrika terug in de jungle. We leven duur in de benenlux Afrika terug in de jungle We leven duur in de benenlux Het bracht de tijd alweer op tien over vier. Eh, we zitten al in het laatste uur van deze sportuitzending. En zoals gezegd eh, was er ook nog een andere 24 uur zwedstrijd na, eh, naast die van Le Mans. Want eh, Le Mans was niet het enige decor van 24 uur. Namelijk ook het circuit Zandvoort had een 24 uur zwedstrijd. Alleen die was met twee wielen in plaats van vier. En dat ging om brute menskracht ja. om het dan maar zo te zeggen. Wie is Ingrid Keur? Ingrid Keur, zij is een van de dames die een ploegje samenstelt met een aantal andere Zandvoortse vrouwen. Ik geloof dat ze nog geen evenement wat betreft de 24 uur van Zandvoort hebben gemist. Dit is, meen ik, al de vijfde keer dat het evenement wordt gehouden. En ze zijn ook na afloop in de bloemetjes gezet door het circuit Zandvoort. Omdat het de vijfde keer is dat ze mee hebben gedaan. Nou... Uh, dat, dat gaat uh, al... Ja, dan moet je je voorstellen. Dat is, dat is uh, gewoon met een veldbeetje. En uh, een beetje in een tent achterin uh, in, in, uh, in een box. In een garagebox beneden. Uh, en uh, dat, dat is een beetje uh, hoe, hoe iedereen uh, erbij zit. Uh, hebben ze met, uh, met de zes hebben ze besloten om uh, mee te doen. En uh, nou heb ik uh, het lijstje heb ik, uh, heb ik bij me. Van uh, de dames die mee uh, hebben gedaan. Ellen Termaat, uh, Patricia Akersloot, Dafina van Reen. Van Ré, moet ik zeggen. Angelique van der Werf, Bianca Zwart en Sandra Bartling. Dat zijn de mensen om wie het gaat. Terwijl Martijn op dit moment nog even fijn. De, de, de telefoon aanneemt. En ik nu ook, maar ik ben even bezig. Dus dat gaat even een tijdje duren. Dus, eh, en ik zou eigenlijk even willen kijken of we. <grijg> nu zit ik een beetje oninteressant door, door te kletsen. Over dat evenement. Eh, over die Zandvoortse dames die, die meedoen. Um, maar goed uh, Zij, uh, zij uh, doen dus uh, Al voor de vijfde keer uh, mee En uh, Ingrid Keur is dan min of meer de vaandeldrager En ik zeg nogmaals, zij is de zus van onze webmaster En die webmaster dat is Edwin Keur Van uh, CFM Zandvoort <laughs> En geen Eddie Keur, zoals jij dat zegt uh, Maar goed, uh, er zit dus ook nog een linkje Met CFM, en ik denk dat hij nu wel Zo langzamerhand klaar ja, is uh, dat, we, dat we kunnen gaan uh, beginnen met dit interview Hier is Ingrid Keur Cycling het Zandvoort gaat altijd eigenlijk ook over een doel wat gediend wordt. In dit geval Fight Cancer. En tegenover me zit Ingrid Keur. Dat is heel leuk, want ik doe dit voor CFM Zandvoort. En de webmaster heet Edwin Keur. En dat is een broer van Ingrid. Ja, zo klein kan de wereld in Zandvoort zijn. Um, goed, maar jullie dames zijn altijd in het roze gekleed. En jullie slaan eigenlijk geen evenement over. Nee, dat klopt precies. We pakken alles wat we pakken kunnen. Gewoon voor de gezelligheid. Um, wat maakt het zo gezellig? Gewoon met je team leuk, leuke dingen doen. Ja? Weet je, je leeft maar één keer, hè? En daar moet je van genieten. Ja, um, want dit is jullie derde jaar? Of... Nee. Ons lustrumjaar, hè? Vijf keer. Ja, want het is ook volgens mij vijf keer... Uh... Nee, het, is zes... het is zes keer, maar het eerste jaar hebben we niet meegedaan. Hebben we hebben alleen gekeken. Is uh, de motivatie ook uh, fight, cancer of überhaupt het goede doel? Ja, überhaupt het goede doel. Ja. Altijd voor het goede doel, ja. Um, nou zitten jullie, uh, want ik, ik heb een beetje geteld, geloof ik met een mannetje, mannetje, vrouwen of acht? Uh, we zitten met zes vrouwen. Zes vrouwen? Ja, waarvan eentje de mascotte is geworden. Oh? <laughs> <laughs> <laughs> ja, mascotte? Uh... Ja, die kan niet mee fietsen, dus ja, maar ze is er wel. Oh? Dus uh... in gedachten? Ja, nee, ze is er gewoon levende lijf erbij. Oh, oh ja, ja, nou zie ik wie het is. ja, ja, ja, ja, ja. Dus, Daar kom ik nog wel eens als postbode nog wel eens langs de deur. Dus, uh, oh, ja. <laughs> dus, uh, maar goed, uh, nou, dan weet ik dat jullie toch uh, ook wel vrij... Uh, dan, dan hebben jullie ook wel wat aandacht gekregen in de plaatselijke pers. Uh, is dat leuk? Ja, dat is toch leuk. We zijn bijna beroemd. Ja. <laughs> maar even over, over, over jullie aanwezigheid. Want het, je gaat natuurlijk niet... Uh, ja, het is wel gezellig uh, meerijden. Maar je moet natuurlijk wel over een puikenconditie beschikken. Nou, nah, ik denk dat dat wel meevalt. We doen het ook mee voor de lol. Hè. Het hoeft niet een uh, prestatietocht te zijn. Nee. Gewoon leuk, gezellig, veel lol hebben. Ja. En dat is het allerbelangrijkste. En uh, hoe ho lang uh, zit jij het uh, zelf op uh, de fiets als je zo'n uh, ja, beurt he hebt? Uh, we, we zijn nu met z'n zessen en dat doen we vier keer allemaal een uur. We een mooi schema gemaakt en daar moet iedereen zich maar aan houden. Ja, want als je met zes, zes binnen 24, ja, dat, dat past goed, dus iedereen komt gelijkmatig aan de beurt. Ja, precies. En anders hadden we eerst drie kwartier en dan een uur en nog een uur en dan weer drie kwartier. Dan kom je ook uit met z'n zevenen, maar we hadden nu met z'n zessen, dus dat is wel wat makkelijker. Vier keer een uur allemaal. Helemaal goed. Ja, goed. Dat is een beetje over jullie ploeg. Ja, jullie gaan ook met de pet rond. Is het in dat financiële opzicht ook een beetje geslaagd? Dat er... Of doen jullie gewoon... Dat hebben we niet gedaan, we hebben zelf gesponsord. Ja, oké. Okay. Maar we zijn niet met de pet rondgegaan. gegaan. Ja, oké. Okay. Maar uh, als mensen dit horen en die zeggen... Nou, die bijna uit antwoord, doen elk jaar mee. Ah, laten we ze... Ja, dat is altijd welkom. Ja, ja toch? Ja. ja. En dan gaat het uh, uiteraard ook uh, naar het nobel. Ja, precies, absoluut. Goed, dankjewel. Ja. Nou, alsjeblieft, graag gedaan.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 En Steve, I could be wrong. We hebben nog een, een drukke drie kwartier voor de boeg, Jaap, Dus ik, uh, ik draai hem langzaam weg. Hebben wij uh, inmiddels al een, een soort van jingletje voor een ander vast nieuw item? Ja, uh, waar en hoe zou het toch met Jan zijn? Of ja, waar Even bellen met Jan. Even bellen met Jan. En waar, waar zal zijn hij nu weer nu zitten? Ja, zo was het. <laughs> Jan, goedemiddag. Ja, Jan van der Meulen. Bedankt, goedemiddag luisteraars. <laughs> goedemiddag. Ja, waar ik ben, willen jullie weten. Ja, ja. tuurlijk. Uh, hele goede vraag. Het is vandaag vaderdag. Dat uh, weten natuurlijk heel veel mensen. En ik uh, ben op dit moment in het prachtige tennispark uh, Brederode. Dat is in Zandpoort-Zuid, naast uh, de bekende ruïne van Brederode. Uh, die ruïne van Brederode, dat uh, staat ook een beetje symbool voor mijn tenniskwaliteiten. Want ik doe vandaag mee aan een <laughs> vader-dochter toernooi. <laughs> en uh, we hebben nu twee wedstrijden gespeeld. Eentje gewonnen, eentje verloren op deze vaderdag. We hebben zometeen nog een beslissende partij. Dus ik uh, ben vandaag zelf in actie, man. Nou, en, goed, mogen jullie wel en... storen dan? ja jullie mogen het natuurlijk altijd te horen, want uh, we nemen ook altijd eigenlijk een beetje het hele weekend door natuurlijk. Ja precies. Uh, gisteren, gisteren hebben we een bijzonder evenement mogen organiseren. Dat ging namelijk dat uh, was de JDRF Walk. Dat was een wandeltocht over uh, het landgoed Olmenhorst. In uh, kennen veel mensen ook wel in Lissebroek. Ook oh, met de appels toch? Uh, ja, met de appels en de peren. Dame's en heren, appels en peren. Allemaal toffe peren daar waren. Martijn, <laughs> dat jij er niet was. <laughs> Dankjewel Jan. Maar. Uh, <laughs> Maar het was een bijzonder evenement. Dat is namelijk uh, JDRF zet zich in voor de strijd tegen diabetes type 1. En daar is ook een wandeltocht aan gekoppeld. Die mochten wij organiseren daar. En dat uh, was een indrukwekkend evenement, kan ik je vertellen. Mensen maken daar uh, ontzettend veel mee door. Als je diabetes type 1 hebt, uh, daar ben je 24 uur per dag mee bezig, zeven dagen in de week. En uh, om daar ook voor de ouders en de verzorgers uh, een mooie dag neer te zetten. Dat was, uh, was een bijzonder evenement voor ons om uh, te doen. En wie we daar ook zagen, en hebben we hebben ook meteen een meteen een mooi bruggetje naar mijn, uh, mijn slotalinea voor jullie. Uh, wie meeliep was een van uh, de leden van ons elftal van aanbeveling van Mag de voorheen aan de Mag ik raden? Radisch? Uh, Simon nou, Dat heb je goed geraakt. Kijk eens, en dat wist <laughs> nou, ik niet hè? En, en, gaan we gaan er niet gesproken, nee, <laughs> ja. zo is je. Simon Tahamata liep mee. In zijn familie komt diabetes type 1 voor. Hij heeft dat zelf niet. Voor de goede orde, voor de luisteraars die zich zorgen gaan maken. Maar binnen zijn familie wel. En hij heeft zich ingezet, ook gisteren, om die kilometers te maken, geld in te zamelen. En wat was fantastisch om hem daar te zien. We hebben hem ook in contact gebracht met het bestuur van JDRF, Juvenile Diabetes Research Foundation heet dat. En die waren ongelooflijk blij dat hij er was. En wij natuurlijk ook, lid van ons 11 van van We zijn in volle gang in voorbereiding op het nieuwe seizoen met de voorheen halen de De nieuwe naam komt eraan. En uh, we zitten inmiddels over de helft van het aantal teams wat we vorig jaar hadden. En de clubs hebben nog een week om uh, in te schrijven. En uh, ik verwacht toch ook wel weer dat de finalist van dit jaar, Zandvoort, we hebben een uh, aanmeldformulier nog niet gezien, maar ik uh, heb uit betrouwbare bron begrepen Martijn, en jij nog veel dichter bij die bron, dat ze er weer bij gaan. Ze gaan absoluut meedoen. Ja, ik heb de bevestiging al. Ik heb ook gezegd van stuur eventjes uh, officieel helemaal de inschrijvingen in, dan komt het goed komt het helemaal? Goed oh, in. Ja, wat wilde jij ja, wel? Uh, kijk, ik, ik, ik hoor van jou, Jan, dat je dus bij de rivieren van Brederode bij dat tennis uh, toernooi bezig bent. Ja, en kom. Uh, nou kom ik uit de muziekwereld. En er is ooit een uh, man uh, die, die is nu werkzaam in die muziekwereld, maar hij heeft uh, een sportjournalistiek gedaan, heeft cios uh, gedaan en wil daar af en toe ook nog wel eens een bannetje, balletje slaan. Uh, loopt daar ene Menno Timmerman toevallig ook nog rond? Ik heb hem vandaag nog niet gezien, maar um, ik weet ik weet wie het is. Ja, jij weet wie het is, hè? Uh, ja, zeker. <lacht> ik weet dat hij hier uh, regelmatig rondloopt. Ja. Uh, ik heb hem vandaag hier nog niet gezien, maar het kan zijn. Ze uh, zijn hier de hele dag vanaf vanochtend acht uur zijn ze al aan het aan het tennisen met uh, met vader uh, kindertoernooien, ja. oude kindertoernooien. Ja. Dus het kan zijn dat hij er vanochtend is geweest, ja. maar. Uh, maar het is uh, ja, natuurlijk een uh, voor de mensen hier uit de regio is dat natuurlijk een hele bekende sportnaam. Ja. <aan homicide> ja, ja, want hij heeft vroeger bij uh, Haarlem heeft hij gevoetbald. Uh, hij heeft niet uh, hoog uh, gevoetbald, maar is geloof ik tot de jongere teams is hij gekomen. En... Daarna is hij uh, min of meer bij toeval in die muziekwereld uh, terechtgekomen. Daar ken ik hem dan weer van. Uh, ja, Dit het lijkt, het lijkt een beetje op jouw carrièrepad, Jaap. Ja, <laughs> zo kan je het dus. ongeveer, wel, ongeveer <laughs> wel noemen. Maar ik, ik weet dat hij uh, graag uh, een balletje slaat uh, bij, dat, uh, bij die tennisclub. Dus ja, dat was ook de reden van mijn vraag. Uh, Jaap, ik, ja. ik, ik, ik weet dat uh, uh, Jan die moet zo meteen de baan weer op. Dan ga ik uh, ja, weer gauw stoppen. Ja, uh, Jan, als ik jouw weekend in één woord mag samenvatten, uh, is dat dan uh, dankbaar? Ja, ik denk dat je dat heel mooi samengevat hebt Martijn. Dat dacht ik ook. Ja, we wensen je zometeen succes. Ja. Uh, ik hoop dat je samen met die kleine van je dat wedstrijdje nog even pakt. We gaan, uh, we gaan ons uit de doen. En dan spreken wij elkaar volgende week weer. Zeker weten. Oké okay, Jan. Mannen bedankt. Hoi Jezus, hoi. Het programma. hoi. Hoi. Nou, uh, dan uh, was er ook nog een ander sportevenement wat, wat we nog niet 1, 2, 3 in de gaten hebben gehad. Dat was dat uh, uh, evenement wat ook met tennis uh, te maken heeft. Want ja, we zijn er nou toch mee bezig. Dat is de finale tussen de, uh, tussen twee heren. Ik uh, zag uh, Grasquet, uh, zag ik daar te staan, uh, te, te meppen. En dat ging dan over de tennisfinale op Rosmalen. Maar dat uh, gaan we zo even bijpraten. Eerst nu even een stukje muziek. Ja.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 want je nog steeds zo tegen mij praten, praten. Zij nog steeds zo tegen mij doen Zou je opeens op mij gaan haten? haten Als je me ziet met heel veel boem Oh had ik maar een oh. geldmachine Dan was ik altijd vrij geweest Dan hoefde ik niets bij te verdienen En dan was het altijd feest Geldmachine Dan was ik altijd vrij geweest Dan hoefde ik en dan was het dat hij feest GELDMACHINE GELDMACHINE GELDMACHINE GELDMACHINE Wie lang voor m'n moeder? Eentje zonder trap man, eentje met een link Een dikke auto voor mijn paal Eentje die wel hard kan, sneller dan het licht Met chillen in de zon Champagne big op een balkon Ik wil die money dus ik maak die chanson Want de loterij geeft me niks, waar is Gaston? Want het geld groeit me niet op de rug, zo jammer Anders kon ik ruggen pakken samen met mijn rug Want yes ik de flappen uit de geldmachine Ook al zou de overheid daarmee in het tel verbieden Zou nog steeds zo tegen mij praten? praten. Zou je nog steeds zo tegen mij doen?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 en dan was het altijd feest Graafmachine Dan was ik altijd vrij geweest dan deed ik niet fijn te verdienen En dan was het altijd feest Graafmachine Dit, dit is dan weer iets wat ik dan weer wel weet. Uh, Dors Hermanos. En een van die twee jongens. Die komt hier uit de buurt. Haarlem. komt die? Lorenzo is dat. En Jeroen. Nee, Joost Wander. Dat is degene die je ook echt uh, gehoord hebt. En dat is ook weer leuk. Want daar heb ik nog eens een keer een werkje van mogen recesseren. in Rotterdam. Dus. Ja. Ken jij. Um, THB? Of ja, de ik heb van th THB gehoord, dat is wel jaren geleden, toen was er een elftal of een selectie van een aantal spelers en die speelden, nou, ik denk vierde klasse was ja. dat zo'n beetje. Ja. En ik geloof uit jouw mond dat we dus nu weer een, weer een nieuw leven ja. gaan beleven Volgens, met THB. Ik, ik, moet, ik zal het eventjes moeten verifiëren bij Bout Gerrits, de trainer volgend jaar, goedemiddag Wout. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Uh, maar de afgelopen twee jaar, zegt het goed, is er geen eerste elftal geweest toch? Klopt ja, inderdaad, geen zondag of zo. Nee, precies. Maar. maar, maar... Jij hebt het nieuw leven ingeblazen. Ja, dat was een uh, dat was wel een leuke uitdaging. Dat was uh, nog niet wat ik in, uh, in mijn voetbalcarrière gedaan heb, zeg maar eigenlijk. Mm -hmm. En uh, dat kreeg ik als voorstel uh, van de van de van de voorzitter en secretaris van THB en uh, ik heb gezegd, nou, ik wil dat wel aan, maar uh, ik zal eerst even eentje bellen wie ik, wie ik graag bij me wil hebben. Mm -hmm. En dan, uh, dan krijg je antwoord. En wie was dat? Dus ik, dat was Marcel Munk en uh, ik heb Marcel gebeld. En uh, ik zeg van Marcel, nou, uh, dat, dat is het verhaal, zeg het maar. Ja. Nou, die zei onmiddellijk ja, omdat hij zei van ik wil altijd nog een keer graag met je samenwerken. En uh, we, gaan, we, we gaan dat doen. Nou, toen hebben we dat met de voorzitter besproken en uh, hebben een aantal dingen doorgenomen. En uh, nou, dat, dat, toen kregen we Fiat om, om een elftal bij elkaar te zoeken. Juist, ja, hoe lang is dit geleden, Wout, dat die beslissing genomen is? Uh, ik denk februari. Oké, okay, nou goed. We zitten nu in, uh, in juni. De overschrijvingstermijn is uh, afgelopen vrijdagnacht uh, uh, gesloten. Klopt, ja. En er is een nieuw team. Sterker nog. We zijn, uh, er zijn twee nieuwe teams. Er zijn twee nieuwe teams, ja. Ja, klopt. Ja, het is... Uh, het is, uh, het is uh, ik moet eerlijk zeggen dat het uh, ontpiegelijk hard werk is. Want er zitten enorm veel uren in. Omdat je toch altijd uh, met spelers wil praten bij de club. En je moet er tijd voor vrijmaken maken. En je moet uh, ook wachten voor... Uh, ja, of ze ja of nee willen en uh, even praten en even nadenken. Je weet hoe dat gaat. Nou, een aantal spelers bellen ook gewoon niet terug. hè. Omdat ze denken van nou ja, en dat is het juist het moeilijke ervan, omdat ze niet terugbellen. Nou. En uh, nou goed, uh, al met al is het is het dan ten einde toch gelukt. Ja. Ja. Dus even over dat terugbellen, zit dat ook een beetje in het verhaal dat het een ja, lage klasse is? Want ik, we hebben vorige week hebben we Eucean Goudmijn daarover in de uitzending gehad, over Dio, wat gedegradeerd de is van 4 naar 5 En dan moet ja, je dan ja. maar afwachten van als mensen dan zeggen ja, dan moet je ze maar afwachten. Of, of ze ook daadwerkelijk komen. Hoe zit dat bij jou? Als ze dan zeggen een woord gegeven, ja, dan dat, komen ze ook? Dat is bij de zondag. Maar kijk, iedereen weet dat je de zaterdag in de vijfde klasse hebt. Ja. Dus dan is het makkelijk om spelers te benaderen. Omdat je gewoon weet dat op de vijfde klasse zondag, daar rust een hele negatieve balans op. Ja. En kijk, als iemand in de zaterdag kan, kan, kan spelen. Ja. En ze praten dan, zeg maar... Je begint over vierde klas. Kijk, dan zeg je van, nou dan kan je een elftal bouwen. Je hoek, je kan, je hoek, je kan niet degraderen. Dus dat betekent dat je ook, als je tweede of derde van onder wordt, dat je dan, uh, uh, ja, toch wel een jaar kan bouwen aan je elftal. Dat je, hè, maar alleen dat is, ja, je moet dan met plezier uh, trainen, met plezier voetballen. En dan kijken hoe het gaat. Ja. Maar dat is eigenlijk een andere insteek als dat je zegt van ja. Als je iemand benadert die zegt, maar ja, we kunnen nog degraderen en we staan er nog gevaarlijk voor en ja, die vijfde klas is niet zo. Dus dan gaat er nog veel meer tijd en zitten nog meer overtuigingen zitten. En nu is het natuurlijk een ander verhaal. Nu ga ik zeggen, ja, ik ga met een nieuw welafval beginnen. Ja. Ik moet ook maar weten wat ik, wat ik, wat ik, hè, wat, wat, wat er ons, ons toekomt. Ja. Maar gaan gewoon, gewoon uh, ja, heel eerlijk zijn en zeggen, nou, we gaan een nieuw welafval bouwen en, uh, en de jongens wie, wie ons lijkt, wie, uh, wie gewoon goed zijn, krijgen een kans. En in principe, ja, gaan we gewoon daaraan ook aan neerzetten. Maar het is wat makkelijker als je zegt van nou uh, uh, ja, ik ga misschien vijfde klas spelen en uh, ja, wil, uh, ja, dus dat is, dat dan begin je gelijk al in de kelder. En dit, ja. dit is geen kelder, want dit is gewoon een hele ontzettende goede competitie. Ja. Wat betreft uh, derby's en uh, ja, kijk tijd in de krant. Uh, nou ja, uh, ik denk dat, dat dat gewoon heel leuk is voor de mensen, ook uh, wie op zaterdag voetbal willen kijken ja, je, en de vierde klas gewoon allemaal derbys hebben. Ja, je zegt dat uh, dat, dat, dat, dat is natuurlijk ook heel belangrijk uh, Derbys uh, genoemd worden, veel aandacht van misschien ook de regionale en uh, ja, de, ja. De, de, de, de stadspersen, ja. hè? de Halemsdagblad Dagblad om uh, wat te noemen, ja, ja. De, want dat scheelt ja. natuurlijk ook een slok om een borrel. Nou kijk, ik heb bewust, uh, ik ken natuurlijk Martijn al een klein een tijdje. Ja. En ik heb bewust ook met Martijn Prinsen gewoon, uh, ja, toch veel contact gehouden. En hem overal aan, aan bijgehouden. Ja. Hè, om toch, uh, te zien hoe blij we ermee zijn met, met die actie. En, uh, en hoe ver we waren. En wat we allemaal kregen. En noem maar op. En uh, Martijn wil, wist wel iets meer. Maar goed, dat is dan toch wel leuk als je, uh, als je in die pixie komt. En, uh, ja, want dan hoop, hadden we er misschien wel gedacht van, ja, nou dat gaat hij toch niet redden. Nou. Dan is het toch wel extra leuk weer om te zeggen van, nou, kijk, alsjeblieft, hier is THB. En daar beginnen we mee. Ja, en wat dat betreft is denk ik de eerste uitdaging geslaagd. Als we dan langzaam vooruit kijken naar volgend jaar, Wout. Uh, uh, ja. hey, ben je daarom mee bezig? Wat, wat, wat is je doel? Nou, kijk, mijn doel is... Uh, het, is, it, it, it is uh, het is natuurlijk niet zo simpel, hè. Laten we dat voorop stellen. Kijk, mijn doel is om, om de jongens met plezier te laten trainen... en met plezier te laten voetballen. Dat is punt 1. En uh, kijk, de opdracht van het bestuur... Uh, die heeft natuurlijk ook altijd een visie. Zeggen, ja, wat wil je eigenlijk? Nou... Uh, wij willen gewoon lekker vierde klas blijven. En, en dat heeft niks te maken met het feit dat je niet lekker wedstrijd wil winnen. Maar kijk, als je, je weet zelf, uh, als je in derde klas gaat spelen... dan moet je weer uh, andere spelers halen. En dan moet je weer allerlei dingen uithalen, allerlei trucken uithalen... om weer een elftal te zetten en misschien een hoger niveautje hebt. Nou, ik ben, uh, ik ben blij met mijn jongens wie ik nu heb. En we weten dat we daar een redelijk elf top van kunnen maken. En als we dan mee kunnen spelen, gewoon lekker middenmootje. En misschien nog een verrassing, je weet het nooit... Nou, dan is het toch leuk. En uh, nou ja, kom je bij de onderste twee of drie, bij wijze van spreken. Ja, nou dan zei je het zo. En dan kun je altijd weer gaan bouwen en elf dan van volgend jaar. Juist. Ja, ja. En dan speel je nog steeds vierde klas. Ja, ja. Uh, okay. dus dat, dat is een enorm verschil. Dat is enorm. Dat is, ja. Uh, yeah. Dat weet je zelf wel. Dat is vijfde klas of. Uh, ja, ja. Zondag of uh, vierde klas zaterdag. Dat is absoluut een verschil, ja. Allright. Ja, ja. Wel, dank voor je verhaal. Dank ja. voor je tijd. Hey, hartstikke bedankt en een fijne middag, jongens. Hetzelfde, ja, okay. bedankt. Nou, Doei. Nou, dat uh, is een uh, aardige opsteker dat, uh, dat de zondagcompetitie gewoon weer een club rijker is. De zaterdagcompetitie. Oh, de zaterdagcompetitie. Ja, en, maar ja, maar er zijn er meer, want ook oh, Vogelenzang. Ja, dat, dat verhaal en, was vorige week al. Ja, en Bloemendaal, die gaan ook weer op, op, uh, op zaterdag starten. Dus wat dat betreft, uh, ja, er gebeuren een, leuke, leuk ding, een hoop leuke dingen. Ja, zo. Ja, ik, uh, ik zit aan een biertje, je hoort hem plek. <laughs> Goed, uh, straks uh, gaan wij natuurlijk nog... Uh, want ik uh, kan ook nog eventjes melden over die tennispartij... want dat, uh, uh, he, dat in navolging van Jan van der Meulen... Van, waar zou hij nu zijn. Gasquet is uh, de winnaar van het uh, toernooi geworden van Rosmalen... want uh, hij heeft uh, de andere Fransman, zijn landgenoot... verslagen met 6-3 en 7-6... Uh, maar Guske was al wel als tweede geplaatst in dit uh, toernooi. Straks uh, gaan we natuurlijk naar het interview... wat ik uh, nog heb uh, gehad met de twee dames uit de meiden. Maar eerst gaan we even luisteren naar... wat jij hebt uitgezocht aan de Muzikale Bibliotheek hier. Ken je de Urban Cookie Collective? Uh, dat is een beetje iets met uh, blazers en uh, noem ja, maar op. Uh, ja, ook ja, ja. Luister, ze hebben ook wat anders. Uh, laat maar horen. Er zijn van die momenten dat je dan op een gegeven moment... wat dingen door elkaar ja. haalt. De uh, New Cool Collective, daar was ik mee in de war. Want dat uh, is het uh, groep uh, Nederlandse muzikanten... wat met die blazers werkt. Maar ja. dit is de, Uben de cookie Urban Cookie Collective. Ja, dat is weer wat anders. Uh, maar wel een hele grote hit uh, geweest, dat klopt. Ja. Um, toegekomen aan het uh, interview, het derde interview... wat ik had uh, opgenomen. En dat uh, is met uh, een tweetal dames... En die dames die maken regelmatig ook filmpjes voor het circuit Zandvoort. En een of van die heb ik net even zitten bekijken. Dat was na de van Max Verstappen een tijd terug. Daar ben jij ook nog getuige van geweest mm -hmm. in dat weekend. Zag er leuk uit, moet ik erbij zeggen. Leuk. auto. Nou, niet alleen dat, maar gewoon ook het filmpje wat. Je gaat is, nu echt uh, een weer lijken, hoor. Is dat zo? Nou, ik. Uh, ik, ik ben me van geen kwaad bewust. Nee. Maar het is, het is natuurlijk. Het zijn nu media-collega's van ja. mij geworden, uiteindelijk. Dus ja, wat dat er gaat, is het alleen maar leuk om dan ook uit hun mond op te tekenen hoe zij tegen dat verhaal van die 24 uur voor het fietsen zijn. Ze hebben, drie jaar geleden hebben ze dat. Of twee ja, drie jaar geleden is dat voor het eerst gebeurd. Met een team van Grid Girls. En nu doen ze gewoon. Hebben ze. Het, Team zelf samengesteld en dat uh, werkt wel het uh, meest prettige kan ik je vertellen want uh, want als je dat op een gegeven moment de verplichting krijgt nou dat dat gaat nooit echt uh, goed aflopen maar goed uh, de dames uh, hebben meegedaan en voordat die wedstrijd uh, of voordat uh, de strijd begon heb ik nog even een gesprek met ze gevoerd Nicky en Kim Kremen. juist wat is er zo leuk op 16 en 17 juni? Het is het weekend van de 24 uur van Le Mans. Maar in Zandvoort hebben ze iets ook met 24 uur. Alleen is dat met twee wielen. En ik heb dan altijd uh, uh, het idee... als uh, die 24 uur met fietsen... dan denk ik ook aan een tweeling uit de Muiden. En die zitten tegenover me. Want een jaar of drie geleden is dat uh, begonnen... met een uh, met een damesteam. En nu doen jullie gewoon met een eigen team mee. En ik begin met uh, Kim. Want uh, Kim Kramer. Uh, ja, want... Dit is jullie eigen team. Ja, klopt. We doen dit jaar voor het derde jaar mee. En uh, we hebben opnieuw een team samengesteld. We doen het mee met zes meiden. Ja. En uh, ja, we zijn uh, van start. Ja. Uh, hoe heb je je voorbereid, Nicky? Vooral heel veel fietsen. Ja. Ja. Dus ik denk dat we een goede voorbereiding hebben gehad. En uh, ja, nu is het zover en kunnen we het laten zien. Ja, wat, uh, wat moet je ervoor doen en wat moet je ervoor laten? Nou, met name heel veel voor doen. Ik denk zoveel mogelijk kilometers maken op de fiets... Gewoon wisselen en trainen, wat meer op duur en wat meer op snelheid. 24 uur fietsen we dus niet alleen, we doen het echt in extra vette vorm. Dus we fietsen meestal 30 à 40 minuten achtereen gesloten. En dat herhaalt zich dan zoveel keer, dat je de 24 uur met elkaar volbrengt. Dus daar, op die manier proberen we ook een beetje te trainen. Um, dan is er ook de voorbereiding, maar ja, waar doe je dat? Uh, een beetje ook de uitdaging opzoeken als het gaat op het terrein wat je, wat je fietst ter voorbereiding voor dit, voor dit evenement. Ja, heel eerlijk, we hebben op het circuit hebben we niet gefietst dit ja. jaar. Natuurlijk wel hebben we de ervaring dat we, omdat we er eerder op hebben gefietst. Um, we hebben wel met name op de weg gefietst. Ik heb zelf ook nog een beetje gemountainbiked. Um, niet altijd op de weg. Dus dat scheelt misschien ook. Maar ik denk dat het met name dat je gewoon op de weg moet fietsen. Omdat het circuit natuurlijk ook gewoon geasfalteerd is. Nou, moet je ook uh, een goede ja, hand- en uh, coördinatievermogen hebben met dit soort uh, wedstrijdjes? Um, nou, wellicht. Ja. Ja, ja, maar ik denk als je kan fietsen. En volgens mij kan bijna in Nederland iedereen kan fietsen. Dus ik zeg, iedereen kan meedoen. Ja. Um, maar um, en, en, een beetje sportiviteit is wel van belang. Ja. En... Nou... Ja. En doorzettingsvermogen. Nou ja. Ja, ja, die hebben jullie bijna? Nou, dat nou vind ik een beetje gek om over mezelf te zeggen. Maar uh, nee, daar ga ik geen antwoord op geven. Oké, okay, nou goed. Maar, uh... oh, ik moet zeggen. Ja, je kan toch gewoon over jezelf zeggen dat je doorzettingsvermogen hebt. Dit is de derde keer dat we meedoen. Ik denk dat we het al best wel een beetje bewezen hebben. Nou, dat is een uh, goed, uh, nobel uh, antwoord, uh, denk ik. Ja, ja, logisch. Maar uh, is dat ook uh, de motivatie? Ja, dit is meteen ook de motivatie. Waarom? Hè? Want het, is, het gaat om het goede doel uh, wat uh, speelt en het geld wat ermee opgehaald wordt. Ja, wij fietsen nu voor de derde keer uh, voor het goede doel Fight Cancer. Mm -hmm. uh, ook dit jaar hebben we weer heel veel geld opgehaald. Uh, ruim 2300 euro, dus daar zijn wij enorm trots op um, en dat heeft natuurlijk ook bij onze persoonlijke lading en dat is de reden waarom wij fietsen. Ja, de lading, uh, nou ja, dat, dat kan ik nog altijd wel uh, toelichten uh, als ik het uh, interview inleid, maar uh, is het dan ook zo, hè, de dierbaren waarvoor jullie het dan doen, rijdt die ook mee? Onze dierbaren rijdt mee? Ja. Nee, onze dierbaren. Nou, ja, ik bedoel in, in, in gedachten. Gedachte. Uh, ja, nee absoluut. Ja, mijn, ja. Ja, mijn moeder is overleden ja. en uh, ik, ik denk heel veel aan haar, überhaupt, elke dag. Ja. Maar uh, tijdens deze 24 uur, uh, ik denk wel honderd keer zoveel. Ja. En ik denk ook dat, eigenlijk dat zij mij meer deels ook door de race heen sleept. Dat, dat, is, dat, is, uh, ja, nou ja, dat is denk ik ook uh, uh, waarom jullie uh, die doorzettingsvermogen eruit halen. Ja, dat denk ik zeker. Dat, uh, dat helpt daar zeker aan mee. Uh, nog even over het evenement op zich. Wat vinden jullie er zelf uh, van, van dat evenement? Wat jullie doen nu voor de derde keer mee. Ik denk dat het ook een soort van verslaving is. Als je ja. één keer hebt meegedaan, dan wil je eigenlijk gewoon elk jaar meedoen. En de 24 uur is gewoon zo bijzonder. Want je hebt de nacht, wat het heel bijzonder maakt. Ja. En je bent met een groepje, je doet het echt samen. Uh, en het is gewoon de goede sfeer op het evenement zelf. Alles bij elkaar draagt bij dat je eigenlijk gewoon elk jaar wil meedoen. Uh, waar moet je als goed getrainde fietser op letten? Um, waar je op moet letten is uh, goed eten, ja. goed drinken. En dat kan ik weten als diëtist. Ja, <laughs> ja, ja, ja dat, dat ben je van huis um, Dus voldoende energie in ieder geval. Ja. Uh, maar pak ook je rust. Goed. Nou, dan wens ik jullie veel plezier. Dankjewel. Dankjewel. Ja, ik uh, draai hem langzaam weg, want we hebben nog een klein kwartiertje. Ja, en Jeroen van de Boom uh, mag wel heel erg mooi zingen, maar uh, er zijn andere zaken en ik geloof dat wij Tom Jacob uh, ja, aan de telefoon hebben. Tom, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Jij hebt vanmiddag met de uh, Schoten gevoetbald bij uh, VVW, nou hoe zijn we uh, door uh, onder andere Milko Pieter zijn op de hoogte gehouden? Ja. Uh, allereerst gefeliciteerd met de zegen. Dankjewel. Verdiend? Uh, naar aanleiding van de tweede helft zeker. De eerste helft was de slechtste eerste helft die we dit seizoen gespeeld hebben. Uh -huh. uh, we speelden op gras. Uh, nou ja, einde competitie. De koek is wel een beetje op eigenlijk. Iedereen fysiek, conditioneel. Uh, maar toch wel op wilskracht, uh, ja zeker de overwinning, terecht eruit gesleept. En die eerste, die eerste helft, hè, dat, dat is, uh, natuurlijk, uh, was natuurlijk een beetje bagger als ik het zo uit je mond opmaak. Maar uh, als het gaat uh, straks met de volgende wedstrijd tegen die Amersfoorters, ja, dan uh, moet het nog, uh, nog één keer uh, alles uit die tenen worden gehaald. Dus dan moet uh, zo'n eerste helft zeker niet uh, nog een keer voorkomen. Nee, dat klopt. Dus uh, we moeten deze week nog uh, alle neuzen dezelfde kant op. En dan uh, moeten we volgende week zondag moeten we vanaf minuut 1 uh, moeten we verstaan. En ik denk ook uh, dat dat wel kan. Ja, en ik denk ook dat de wil bij de club zeker aanwezig is en zeker in de selectie. Juist. Hey, volgend jaar uh, ben jij hoofdtrainer van de groep uh, waar je nu nog uh, uh, zelf uh, onderdeel van bent uh, als speler. Klopt. Um, ja. Vandaag speelde je, uh, uh, een, willen we, zullen we het een hoofdrol noemen? Ik weet niet zo goed of dat de juiste omschrijving is. Ja. Uh, nou, Dubieuze ja, hoofdrol. Vandaag, vandaag een hoofdrol uh, speelde wel een beetje in iets mindere zin, zeg maar. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, nou, tegen Bloemen, een scor ik er drie. Dat was hartstikke leuk dat we de periode pakken. Tegen deze gemaakt de winnende met de plasti. Ja, is... En uh, vandaag uh, vanaf... Roda hij niet vergeten? Nou, roda inderdaad, mis ik een penalty vorige week. Nou ja, goed, die keeper had gewoon uh, naar de beelden gekeken. <laughs> uh, ja, het kan gebeuren. Maar ja, ik wil het maximaal uit mijn contributie halen. Dus. Uh, <laughs> doe we nog een beetje langer. Ja. ja. Goed, vandaag, uh, ja, ik uh, veroorzaak een penalty. En uh, ja, ik maak een slijding. En de jongen schiet uh, tegen mijn hand, waardoor, uh, waardoor die scheidsrechter nog bestipt. En ik had al geel en de scheider gespaard me. Dus uh, daarna ben ik uh, snel gewisseld door Jasper. Juist, juist. En, uh, maar uh, geel, het houdt in dat je binnen de volgende ik wil bij. Ik ben volgende week wel bij. Okay. Dus, uh, dat is niet aan de orde dat ik uh, geschorst ben. Heel goed, heel goed. Tom, dankjewel voor je reactie. Ja, is goed. En uh, uh, nou, ja, we, spreken, ja, we spreken elkaar volgende week. Succes. Oké, okay, dankjewel. Oké okay, dan, hoi hoi. Tot ziens. Nou, en dan weten we dat ook weer. Uh, want ja, Amersfoort, uh, dat moet uh, natuurlijk uh, volgende week wel gebeuren. Want anders Die mogen de borst nat maken. <laughs> Zou je? <denk> je? Absoluut. <laughs> ja, Oké, okay, ja. ja. Goed, Schoot hebben natuurlijk uh, dit seizoen eigenlijk al twee finales gespeeld. Want er moest eerst moest er een punt gepakt worden tegen uh, uh, Bloemendaal. Hmm. Nou, uiteindelijk was dat niet nodig door een andere vreemde uitslag. Maar goed, dat, uh, uh, daarna tegen DCG, tegen Roda vorige week... En Geloof me, er zit een motivatie in. Uh, die, die, die, die gasten die gaan het kunstgas opvreten. Volgens mij uh, zijn het net uh, die fietsers die vandaag hebben meegedaan aan de 24 uur van het, uh, van het uh, wielrennen. Uh, die komen echt een beetje traag op gang. En als ze eenmaal op gang gaan, dan zijn ze gewoon niet meer te stoppen. Dus, nee, ik hoop zoiets? het. Ja, ik hoop het. <laughs> ik hoop het. Goed, uh, wat, we gaan doen we een plaatje. Ja, we Do we gaan en nog en een daarna plaat. gaan we nog één keer snel terug naar uh, Zwanenburg om te kijken hoe het. Uh, uh, we weten al dat de dat Zwanenburg-Floor heeft met 3 2 Ja. Yeah. Maar toch even het, het, het verhaal horen van de wedstrijd. Just. En uh, ik denk dat we daarna dat we klaar zijn, Jaap. Dan mogen we uh, ook eindelijk weekend vieren. Nou, dat heb ik al voor een deel al gedaan. Maar goed, wat, <laughs> uh, wat voor muziek uh, heb je uitgekozen? Ik heb Bluff en uh, Geike Arnaar. Ah, dat is iets met uh, landen, geloof ik, toch? Ja.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 Een klein beetje ook van toepassing als je hier het uh, strandleven een klein beetje kent. Uh, kort nieuws, want het is ook nog een beetje akelig uh, wat, uh, wat dat betreft. Uh, ja, niet ernstig als het gaat om uh, ongeluk of wat dan ook. Maar Wilco Kelderman, die duikelt van het podium in Zwitserland. En de eindzeeg is voor Richie Poort. Dus uh, het is uh, jammer voor de, de, plo de ploeg van uh, Tom Dumoulin, waar Wilco Kelderman deel van maar, uitmaakt. Om nog even verder te gaan... Ja. Mag ik nog een beetje extra zout in de wonden strooien? Nou, wat dan? Ja, maar dan. Nou, maar dan AFC. Want de jonge AFC heeft met 1-2 verloren van Westlandia. Ja, in is... de finale van het eh, Nederlands kampioenschap. Uh, en dat is voor de tweede keer op dat Beslandia in de finale HFC verslaat. Daar zou Heni Rukert het helemaal al niet blij mee zijn. Als hij als, als die detail weet, dat het al twee keer het, hetzelfde verhaal is. Maar goed, uh, wellicht dat. Uh, ja, eigenlijk moeten we, gaan we een beetje in mineur afsluiten. Want ja. over Zwanenburg gaat het al. Uh, nee, dat wat is hem ook niet goed. geworden. En we hebben inmiddels weer Ton Horman aan de telefoon. Ton, goedemiddag. Goedemiddag, Martijn. Jij bent geweest bij Zwanenburg tegen IVV. Ja. En uh, we weten inmiddels dat de IVV met, met 3-2 verloren heeft. Was dat een terechte uitslag? Uiteindelijk wel. Uh, gezien op de tweede helft, uh, uh, IVV uh, uh, had de betere aanvallen steeds. En Zwaanenburg kon het niet afmaken. Dus ja, dan gaat op een gegeven moment de voegel weer tellen. Ja, Als hij het niet maakt, dan gaan de anderen maken. Absoluut, want uh, Zwaanenburg heeft dus wel mogelijkheden genoeg gehad. Ze hebben toch wel ook wel drie kansen. Qua uh, spel waren ze wel beter. Mm -hmm. Maar uh, in het mannelijke duel uh, miste ik wel wat. Ja. En uh, IVV die speelde het gewoon heel slim uit. En echt, uh, ze hebben daar een voetballer lopen. Die zekere meneer Hertog, nummer 8. Ja, een geweldig speler. Ja, dat maakt ik hem heel mooi af. Ik uh, begreep dat hij in de reguliere competitie, en uh, het waren er of 29 of 39. Maar dat is je vanuit alle hoeken en standen dat hij die, die dit seizoen binnenschoot? Dat klopt. En ik stond naar zijn meneer, die zei dat hij bij uh, Wijk en Zee, dus ook een beslissende wedstrijd, mm -hmm. had ik er drie in gelegd. Ja, dan wonnen ze met 7-0 geloof ik. Ja, ja, ja, klopt. Ja, dus wat dat betreft, uh, ja, voor Zwanenburg zijn het drijven zuur, hè? want uh, uh, ja, dat houdt wel in dat, uh, dat er nu nog een herkansing volgt. Die volgt aankomende dinsdag al. N nou hadden wij net al eventjes contact. Uh, en toen, zou, toen zei ik tegen ja Ik zal even kijken tegen wie. Dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Uh, maar volgens mij uh, spelen ze nu dinsdagavond. Uh, om um, acht uur. Tegen de uh, verliezer van Waterwijk. Tegen UvV. Oké. Okay, dus moeten ze in het weg? Uh, ja. Dan moeten ze inderdaad in het weg. Ja. Uh, nou, nou kennen we allemaal. Uh, de, de, de trainer van, van uh, Zwanenburg. Dat is niet de meest... Ja, hoe zeg je dat? Uh, beste verliezer. Nee. We hebben al meerdere dingetjes met hem, met hem meegemaakt. Met, met Simsek, trouwens, vorige week hadden we een aan telefoon. Maar vandaag was hij weer niet zo blij, hè? Nee, hij uh, was het niet eens met bepaalde scheidsrechtelijke uh, beslissingen. Uh -huh. Hij zegt, volg ik verschrikkelijk goed fluiten. Ja? En uh, ja, uh, heel veel trainers zijn het vaak niet met uh, de scheidsrechter en grensrechters eens. Maar uh, de Grensrechter en de scheidsrechters uh, vandaag. Uh, ja, goede wedstrijd gesloten en geslacht. Ja. Onafhankelijk. Dus ja, ik vond het uh, terecht dat IVV uh, het zou afmaken. En ja, ik denk dat uh, meneer Mehmet uh, zelf even in de spiegel moet kijken. Juist, en uh, voor de goede orde, je, je zegt nu iets over uh, arbiters, maar zelf ben je ook scheidsrechter, hè? Ja, klopt. Ja, daarom. Dus wat dat betreft, uh, jij hebt recht van spreken, laten we het zo zeggen. Ja, nou, ik vond het uh, gewoon. Uh, de trainingen die ze gaven, waren uh, gewoon allemaal terecht. Ja, sommigen die zijn het daar niet mee eens. ja, dat is vaak in het voetbal. Ja. Uh, Zo'n zo man heeft uh, heb ook recht om een keer een fout te maken. Maar ik heb er me niet op kunnen betrappen. Goed ja goed ja Ton, dankjewel voor vanmiddag, voor je verslag. Uh, want uh, eigenlijk, dit is helemaal nieuw natuurlijk hè, dat je dit gedaan hebt. <laughs> maar je deed het super goed. <laughs> ik, ik maak meer een carrière switch. Dat wou ik zeggen, dat wou ik zeggen. <laughs> Wij zien elkaar uh, komende dinsdag tijdens de tweede halve finale van de 23 competitie ja. tussen uh, uh, schoten en Stormvals bij Spaarnwoude, uh, Maar in ieder geval voor vandaag, uh, dank voor, uh, voor, je, voor je medewerking. Oké. Okay. Oké. Okay. Hey, hoi, hoi. Sorry. Jaap, wij hebben nog uh, ah, een, een, een, een anderhalf minuut. Anderhalf minuut. Nou, in die anderhalf minuut kunnen we melden... dat uh, straks Duitsland tegen Mexico gaat uh, beginnen. Dus uh, in, in dat opzicht uh, alleen maar goed... En Brazilië gaat vanavond ook nog uh, spelen. Dus uh, ja, we zijn nieuwsgierig. Mag ik van jou een, een, een kleine voorspelling van dit duel? Nou, uh, Mexicanen hebben toch ook nog een paar goede spelers. Chicari, toch? En Lozano, niet uh -huh. waar? Dus ja, uh, Maar ik ga toch uit van de degelijkheid die Duitsland uh, in zich heeft. Ja, ik, ik, ik denk... Ik neig naar een gelijkspel En anders als Duitsland... Het, als het op, uh, fysiek, uh, op het fysieke aankomt... Dan denk ik dat Duitsland toch gaat winnen vandaag. Ik uh, denk uh, dat... Uh, uh, Duitsland sowieso gewoon heel... Dat is pure gog. Je, die laat zich nooit gek maken. Nee, en uh, nee. ik, ik denk dat ze in eerste instantie Mexico laten uitrazen. Dat is natuurlijk een stuk fysieker. Ja. Maar uh, ik denk uiteindelijk ook dat... Uh, dat Duitsland aan, de, aan het langste eind gaat trekken. En dat die gaan ver komen in dit toernooi. Dat geloof ik ook wel. Uh, samen met uh, Frankrijk denk ik dat dat, dat dat de twee landen is waar we zeker op moeten gaan letten. De, die waren om. niet zo best. De Fransen niet. Nee, nee, nee. nee. Maar goed, elke ploeg heeft opstartproblemen. Ik bedoel, laten wij uh, het Nederlands elftal in uh, ja, ja. 78 even noemen. Ja, ja, ja. We, we toch tot de finale 88 gekomen. 88, Floro voor Rusland. Uh, precies, uh, hetzelfde verhaal. Maar uiteindelijk Europees.